Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Komend weekend uitwaaien in een bos kan behoorlijk link zijn door storm Kieren. Hangen veel takken los en als het weer gaat waaien dan kunnen die alsnog naar beneden komen. De boswachter van het Kralingse Bos in Rotterdam vindt het maar gevaarlijk. Het hele bos ligt vol. En uh, ja, als je wil gaan wandelen of rijden, doe alsjeblieft even na het weekend. Want dan, uh, dan kunnen we het op gaan ruimen en dan, uh, ja... Dan is het wat veiliger. En niet alleen in het bos is er nog overlast door de storm van gisteren. In Den Haag staat een stuk snelweg blank. En in een studentenhuis in Breda brak brand uit... nadat er door wateroverlast kortsluiting in de meterkast ontstond. En ben jij zo iemand die meedoet aan een loterij vanwege het goede doel? Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je. Want goede doelen hebben afgelopen jaar 100 miljoen euro minder gekregen... van de postcode loterij en de vrienden loterij. Sinds een jaar, paar jaar hoeven die nog maar 40% van hun inkomsten af te staan aan goede doelen. Dat was eerst 50%. En, vertelt mijn collega Nick, je ziet dat loterijen meteen gesneden hebben in hoeveel ze geven aan goede doelen. Dat is volgens die loterijen nodig, zodat ze meer prijzen kunnen uitkeren aan de deelnemers, aan de mensen die de loodjes kopen. En als er meer prijzen zijn, dan zijn er ook weer meer mensen die mee willen doen. En zo is de gehele pot groter, zo beloven de loterijen. Dat is nu nog niet te merken, maar ze zeggen de komende jaren gaan wij echt wel weer meer geld afdragen aan die goede doelen. En een ruimteheld is niet meer. Het gaat om Ken Mattingly. Hij zou in 1970 met Apollo 13 naar de maan, maar moest op het laatste moment afhaken omdat hij mogelijk een virus te pakken had. Tijdens die missie ontplofte er een zuurstoftank. Er is een here? Uh, er we een zuurstoftank. Experts van de NASA waren dagenlang in touw in het controlecentrum... om de astronauten weer veilig op de grond te krijgen. En Maddingly was één van hen. Hij ging uiteindelijk zelf ook nog drie keer de ruimte in. En het is een droevige dag voor liefhebbers van Heineken. Op een provinciale weg bij Leiden... zijn honderden bierkratten uit een vrachtwagen gevallen. De weg ligt daar bezaaid met bier, glas en halflege kratten... Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat weten we niet. Omroep West schrijft dat er sowieso alcohol in het spel was. Maar of de chauffeur ook gedronken had, dat weten we niet. En het weer nog vanochtend veel wind, wolken en buien. Smiddags is het vaker droog en zijn er soms zelfs wat opklaringen. Het wordt vandaag een graad of tien. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk met meerdere auto's op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Amsterdam Sloten. Er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Daardoor ook file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knopend Bad Hoeverdorp een kwartier vertraging. Je kan omrijden via de A5 voor de problemen op de A4. Op de N242 Middenmeer Alkmaar bij Industriegebied meer 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Everybody seems to nag me Coming Tuesday I feel better Even my own man looks good Wednesday just don't go With my girl, she's so pretty. She looks fine tonight. She is out of sight to me. Ja, we zijn weer terug. De uh, ja. laatste uur alweer. 11 uur. Ik zei tien uur. Moest het moest natuurlijk 11 uur zijn. We hebben Monique. En Monique is wakker. Ja, Monique van Middelkoop is bij ons aanwezig. En uh, nou ja, goed. Uh, ze zit bij een goede aan tafel. Charles is ook een... Uh, ook een, een foto uh, Fanaat. fanaat. ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Hey, maar uh, ja, time flies, hè, Het gaat snel de tijd. Maar drone, drones, die vliegen ook, hè. En je mag zo weinig met een drone. En ik had er vroeger heen. Ik heb we hebben net buiten de uitzending om uh, even zitten te praten met elkaar. Heb ik je verteld dat ik uh, ja, zo'n uh, iets zwaardere drone had. Jij hebt zo'n hele licht ding, hè? Ja. En uh, ja, het is wel te zien de foto's die je maakt daarmee en ook de filmpjes. Het is vlijm scherp allemaal. Want ja. de techniek tegenwoordig was dat allemaal kan. Hè? Ja, ik ben er zelf ook wel uh, verbaasd over, maar dat maakt het wel leuk. Ja. Ja, ja. Ja, het is echt wel een stuk uh, minder qua pixels dan uh, je fotocamera, maar. Ja, toch goed genoeg. Ja, als je maar een, een foto maakt die weinig verwerking nodig heeft verder... dan, dan ja. maakt dat ook niet zoveel uit. Noem. Ja, ja. Nou, dat is met de drone al wel wat lastiger hoor, om dat uh, handmatig in te stellen. Dat doe ik nu nog niet. Ik heb wel een aantal instellingen uh, erin staan... die ik gewoon echt opgezocht heb op ja. internet. Ja. Maar uh, want dat kan gewoon niet zo snel. Nee. Hé hey Monique, uh, er zijn een hoop uh, mensen die... Uh, Blijkt uit de reacties die we ook krijgen uh, geïnteresseerd zijn als wat je doet. Wat, wat kan je nou als, als het nou om, om dat droomvliegen gaat? Wat kan je nou mensen uh, meegeven als tip? Over het vliegen? Ja, oh, ja maar ook überhaupt. Hè, want dat mag zo weinig. Redelijk maar... ja. weinig. Ja, nou ja, goed. Uh, ook daar heb ik geprobeerd met in te verdiepen. Ik heb sowieso een soort uh, uh, maps voor uh, uh, drones en uh, ja, waar je hem dan ook omhoog laat, daar krijg je dan, uh, als je die, uh, die kaart opent, dan krijg je gewoon gebieden waar je wel en niet mag. En met verschillende kleuren. Rood is meteen uit en boos en zo. Groen is oké. Okay. En uh, ik moet zeggen dat ik probeer dat wel redelijk te volgen. Ja. En uh, ja, tot nu toe gaat dat vrij goed. Ja. Hey, als je met je camera op pad gaat, dan, uh, wat is nou jouw favoriete uh, onderwerp om te fotograferen? <laughs> Ik denk toch, als ik, uh, als ik erover na ga denken... dan denk ik dat mijn favoriete uh, foto's... zonsop uh, en zonsondergangen zijn. Ja, ja. En uh, macro. En dat mag van mij dan ook... Uh, in, dat mogen insecten zijn of paddenstoeltjes. Ja. Even voor de luisteraars macro. Macro. Dat is als je bijvoorbeeld uh, een... Uh, een onderwerp heel groot in beeld brengt. Ja. Dus een klein onderwerp heel groot maken. Dus je kan uh, ja. op die manier een keer een insect laten zien... zoals hij er daadwerkelijk uitziet. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus je kan Met een zoomcamera kan je dan ook een beetje... voor zo'n wazige achtergrond zorgen... door een heel klein ja. diafragma getal te gebruiken. Dat kan ook gewoon met mijn macro lens. Ja? Ja. ja. Ik heb hem dan gewoon op 2.8 staan, ja. diafragma. Ja. Nou, degene die fotografeert, die weet wat dat betekent. Ja. En, dat, en dan krijg je de meeste scherpte diepte. Ja. En dat betekent dus dat je voorgrond heel scherp is. En je achtergrond uh, zeg maar heel wazig. Heel wazig is. Ja. Ook met een macro. Ja, dat ik ik, ja, oh, is zo leuk. Ik <lacht> je eerlijk bekennen dat ik eigenlijk nog... Uh, ik heb een macro hens, maar ik, die gebruik ik weinig op de een of andere manier. Nou, en de vuilniszak gaat mee. Ik lig er volgens mijn buik. <lacht> ja. De vuilniszak gaat mee. Ja, want als je in de natuur bent en het geregend en het is dus modder enzovoort. Ja, dan... dan uh, ja, je kan wel een lekker oude spijkerbroek op pad gaan, maar dan nog, dan word je wel behoorlijk vies natuurlijk. Dus dan moet je wel allerlei zaken meenemen om, uh, om comfortabel maar ja, te kunnen. Precies. ja, precies. en vuilniszak is redelijk simpel hoor, om uh, ja. even op je knieën of op je buik te gaan. Ja. Maar dan ben je ongetwijfeld ook uh, uh, bos of duin ingefeest om uh, um, uh, zwammetjes uh, te fotograferen. Jazeker. Ja. Ja. En ben je ook vliegenzwammen tegengekomen? Nee, nog niet. Nee. Ik weet het. Ik weet ja, dat, ja. Oh, heel goed. Ko erbij. <laughs> Ko Koningshof. Oh, ik ben in Koningshof geweest. Maar uh, daar begon het ook heel erg te regenen op een gegeven moment. Ja. Dus ik ben waarschijnlijk niet, uh, niet nou, ver genoeg geweest. Ik heb ze daar ook maar op één locatie gevonden. Ja. Uh, maar daar stonden ze echt... Uh, alleen niet zulke hele grote. Ja. Waren, waren, nee. Ja, ik, ik vind ze leuk. En ik heb ze ook gefotografeerd. Maar ik, ik ga meer voor... Uh, de artistieke setting, zeg maar. Ja, maar ik zie Willem kijken en die, zegt, die denkt aan... zeggen, oh, heb jij Pau kabouter Spilben ook gezien? Maar dat hebben we niet, nee Willem. Ik zit er net naar te kijken. <laughs> die hebben we niet gezien. Nee, Gerry, heb jij iets met fotograferen? Of? Nee, ik fotografeer alleen met mijn, uh, met mijn telefoon. Kan tegenwoordig heb, er ook heel mooi. Ja, daar nou, kan zeker. je ook hele mooie foto's mee maken. En ja. ik woon natuurlijk in, aan, de, aan de boulevard. Dus ik heb, wat jij zegt, zonsondergang. Heb ik natuurlijk alleen de zonsondergang. De zonsopgang kan ik niet zien. Maar kan je zeggen dat de zonsondergang elke dag fantastisch is. Ik woon ook heel dichtbij. Dus ik kijk ja, naar buiten dus en dan hoe, denk ja. ik... Maar is de lucht mooi en dan, prachtig, uh, dan ben ik ja, weg. Ja. En de zee is natuurlijk ook. Ja. He, de zee met ik redden. ben gisteren op strand geweest. Ik heb ja. in, uh, in de stuifzand gestaan. Mijn ja. hond vond het minder leuk. Ja, maar het was wel. Uh, ja. dus, dat is mooi. Dus, en verder ben ik geen fotograaf, moet nee. ik eerlijk zeggen. Nee. nee, ik heb ook geen camera. Of, uh, ook vroeger niet en zo. Dus, nee, maar maar ja. ik kan wel heel erg genieten van mensen die hele mooie foto's maken. Hm. Dus uh, dat vind ik wel heel knap. Hé hey, Monique, doe jij ook ja. een, een portretfotografie? Helemaal niet. Nee. Maar je dochter wel. Uh, ja, die kan van die prachtig mooie... duo portretten maken. Ja. Dat is echt heel leuk. Die plakt broers en zussen aan elkaar vast. Oh ja. Oh, ja, dat is echt heel mooi. Ja. waar was je dochter ook weer van? Hoe heet dat? Photo Studio Sansfor. vinden op Facebook als ja, ja. op Instagram. Nou, gewoon ja. een stukje muziek. Voor ja. Dat, ja. Uh, hè? Ja. Ik weet niet, Willem, of jij, uh, of jij straks ook het uh, nummer van Boyzone kan opzoeken. Uh, Doe rustig, Rust, als het niet lukt, dan is het ook niet erg. Maar Mania, hou die. Picture of You heet dat nummer. Die ken ik wel van de Cure. Oh, nou, je mag ook. <laughs> Up in another town. Tonight. That's a sound they'll never know I Roll them cases out and lift them amps And haul them trusses down and get them up them ramps Cause when it comes That I still wanna play. So just make sure you got it all set to go before you come from my piano. Klonk eventjes natuurlijk. Ja, lekkere muziek weer weer. Gooi de goede muziek, uh, ja. de microfoon, dichting, zing ja. ik even lekker mee en mensen hebben het gemerkt. Heerlijk. De gast hier <laughs> in de studio, Monique Middelkoop, en zij uh, heeft uh, als belangrijke hobby fotografie, maar ook filmen. En dat doet ze dan met een droom. Maar Monique, hou je ook van muziek? Ik hou zeker van muziek. Nee, vertel, vertel. We zijn nieuwsgierig, wat, uh, wat is nou jouw repertoire? Uh, uh, uh, nou ja, ik. ik uh, <laughs> uh, Sam Smit, Sean Mendes. Kaigo. Ja, ik vind eigenlijk van alles leuk. Ja. En ik vind danceable uh, music ook heel erg fijn. Ga je naar festivals ook? Uh, nou, niet zoveel, nee. nee. Dan kan nee. je ook dronen. Want je mag niet uh, boven uh, mensen meenemen. Uh, nee. dus, dan weet, kun je ook mooie weet, foto's maken. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, nee ik, uh, ik geniet gewoon van uh, ja, Spotify. Oké. Okay. En, en, en jouw man, hè? Die, uh, moet hij zich ook maar eens fotograferen of helemaal niet? Nou ja, die uh, heeft mij wel het een en ander geleerd. Die is, vooral, die is minder creatief zeg maar, in zijn beelden, maar die is technisch wel goed. Ja. ja en dat heeft hij weer van zijn ja. vader. Nou heb jij natuurlijk wel, het, uh, het geldt voor mezelf ook... we hebben het geluk dat we, dat we mooie camera's hebben. Want dat is nogal een kostbare aangelegenheid, een camera. Dus als je het nou over zo'n uh, zo R5 hebt... ik zal verder de rest het, het merk niet meer noemen, dat mag dan niet... Maar dan betaal je over een body van een camera van 4.500 euro. En dan moet je ook nog een lens hebben. En dan liefst ook een kwalitatief goede lens. En dan ben je bij elkaar zo'n 7500 euro ben kwijt. Voor een camera met een lens. Hobbies zijn duur inderdaad. Ja, dat is nou ja, een hele ja. duur. Ja. Maar ja, ik heb het voordeel dat ik nog wel eens wat van mijn dochter kan gebruiken. Kijk, kijk. Want die, uh, die ruilt dat regelmatig in of zo. Als dus ja, van nou. Ik bedoel, als professioneel fotograaf uh, heb je een aantal uh, bepaald aantal kliks die je op een foto toestel kan maken. Ja. En als je daar overheen gaat, dan kan het gebeuren dat je camera. Vastloopt. En dat kun je niet hebben als professioneel ja. fotograaf. Ja. Dus op die manier uh, heb ik nog wel eens een camera van haar overgenomen. Ja. En uh, hobbymatig is dat natuurlijk geen probleem. Nee, precies. Hey, en, uh, want je hebt ook een mooie telefoon, zorg ik. Uh, maak je het ook uh, als je op pad gaat en je bent toevallig... Uh, je camera heb je thuis. Dat je denkt, oh, dat is mooi. Dan, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Maar uh, daar word je wel steeds kritischer in. Oh, ja. Mijn telefoon is inmiddels een paar jaar oud. En dan ja. vind ik het eigenlijk het beeld wel niet meer goed genoeg. Ja. Nou ja, als je dus met, met echte, echte camera's werkt, dan kan het wel goed worden Ja, maar als het echt heel slecht weer is, dan is het gewoon makkelijker om je telefoon ja. even mee te nemen. Ja. Heb je nou uh, een oproep of een bepaalde tip aan, aan mensen die zich ook met die hobby bezighouden? Van, nou, gaat, dat of gaat dat nou eens proberen? Ja, nou dat, ja, een aantal dingen is. Van, zorg ervoor dat als je een foto maakt... Uh, uh, van mensen, bijvoorbeeld op strand of wat dan ook... pak ja. het is uit een lager perspectief. Ik denk dat dat uh, een, een tip is... die voor heel veel mensen geldt... pak je foto is uit een lager perspectief. Dus ga eens op je hurken. zitten. Ja, vanuit een andere hoek. Hè? Ja, ja, ja, zeker. Ja, want het is niet alleen maar uh, de foto die je maakt... hebt ook de compositie van de foto. Hè? Dus hoe, hoe de foto... Uh, uh, ingericht op uh, hey, qua, uh... Ik denk dat mooie foto's vooral bestaat uit dingen zien Ja, ja. ja je moet er voor moet hebben ja. Ja, Nou, dat dus heb jij zeker uh... nou, ja, ja. <laughs> nou, als, als, ik, als ik het strand op ga ik, heb altijd, ik zorg altijd dat ik een kleine groene zak bij me heb, altijd Vertel <laughs> Green back, got to find just the kind I'm of losing my mind. Outside in the night, outside in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Outside in the night, outside in the day. Ja, zo, en dat krijg je dan, als je dan ook ja. buiten de microfoon raak je in gesprek. En het is enorm enorm gezelliger denk, hé, hey, ja, ja, ja, Charles, het, let er hebben nou een beetje he. op. Hè? We, we ja. hebben het gepassioneerd hebben het over de fotografie. Ja. Maar daardoor eigenlijk ook uh, over alles wat in de, in de maatschappij uh, gebeurt. En uh, wat in de natuur gebeurt. Uh, jij gaf het net al aan, uh, een rotwereld. Hè? Wat is het? Ja. Een verrotte wereld Een, een verrotte wereld. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar je moet zelf de slingers ophangen. Dat is het. Dat ja. moet je altijd. En uh, uh, dus uh, in je eigen kringetje gewoon uh, leuke dingen doen en genieten van het leven. Ja, en dat doe je volop. Dat probeer ik wel. Ja, ja, ja. ja. Nou, heel belangrijk. Uh, uh, ten aanzien uh, van de fotografie, uh, heb, je, heb je nog uh, toekomstwensen dat je zegt van nou, ik zou dat of dat ook nog wel willen doen? Goh. <laughs> Moeilijk, hè? Nou ja. nou, het, het blijft voor mij echt een hobby. Ja. Uh, als ik af en toe voor iets iemand kan doen... of iemand wil graag eens een keer een foto uh, van me... dan uh, doe ik dat wel eens. Maar, uh... nee, je had het bijvoorbeeld uh, in het begin van het gesprek... over onderwaterfotografie. Oh ja. ja. Maar uh, ik denk dat als we weer zouden gaan duiken... dat ik misschien toch wel weer uh, wat zou filmen. Ja, ik, kan, ik, ik heb een onderwaterkameratje, een minuscuul klein ding met een klein onderwaterhuisje. Daar kan ik zowel mee filmen ja. als foto's mee maken. En hoe is de kwaliteit daarvan? Ja, niet zo goed meer, want het is een oud toestelletje. Maar je hebt misschien tegenwoordig ook wel hele goede... Ja, zeker wel. Maar goed, uh, uh, tot nu toe werkt dat nog steeds prima. Ja, ja. Mijn dochter heeft hem nu mee, dus uh, ik ben benieuwd wat daaruit <laughs> komt. Maar, uh, maar werk je dan met Co-Pro? Met... Nee, nee, nee, ik heb gewoon... Wat was het ook alweer voor cameraatje... Volgens mij was het zo'n kleine uh, compact. Oh ja. En dan met een ook echt een, daar doe je dan een koop je een, een apart onderwaterhuisje ja, bij. Ja. Ja. En dan moet je gewoon voor zorgen dat de o-ringen goed gesmeerd blijven ja. en natuurlijk waterdicht blijven. Maar ja. ik had zo'n dingetje mee dat hang je aan je pols. Ja. En uh, ja. ja, ik heb daar uh, manta mee gefilmd en walvishaaien. Ja. Haaien? Walvishaaien. Oeh. Walvishaaien. Oeh. Oeh. Ja. Ja, maar oh, dan ja. kun je daar wel bij in de buurt komen dan? Ja hoor, mantarogen, als je die hun gang laat gaan, dan komen ze heel dichtbij. ze zijn heel indrukwekkend. En, en heel nieuwsgierig, maar niet agressief. Ja, nee. Nee, Jamal. ze eet alleen maar plankton. Net als walvishaaien. <laughs> ja. Nou, jij ziet, er, jij ziet er niet uit als, als plankton. Dus. Nee, <laughs> nee, waarom? <laughs> ik ben ook ook niet bang, hoor. Nee. nee. Dat, heb je, dat heb je mooi gezegd. Dit ziet niet uit als plankton. Gevoelig, ja. hè? Gevoelig, hè? Komt er gevoelig uit. Jij, jij bent een heel gevoelig ja. mens. Jij kunt je ook heel erg goed... Uh, <laughs> ja, hoe moet ik het naar zijn? Ja, ja. laat ik het maar zo. ik weet nou, ook nog iets toe. ja. ja. Wij hebben hier in de uitzending ook altijd typetjes. En een van die typetjes is de pater. En ik ben vanmorgen ook op, uh, op visite hier. Ik moet nu Monique en, even waarschuwen. Ja, ja. Nou, nou, dat valt erg mee hoor. Ik zal je vertellen. Uh, uh, ik had een kennis en die, is even, uh, die had een droom. Die was bij de Hemel. En die ziet daar van Pete, bij achter Peter's allemaal klokken staan. Allemaal klokken. en één klok dus dan er twee over twaalf. En dan een klok er drie over twaalf. En ook een klok stond exact op twaalf uur. Toen zegt, toen zegt die, die, die paard tegen Peters... hoe is dat nou, die klok die op twaalf uur staat? Nou, dat, dat is de, de klok van mama Theresa. Die heeft nooit gelogen in haar leven. Dus daar staat die klok exact op twaalf uur. Nou, president Lincoln van de Verenigde Staten... hebben maar drie keer gelogen. Het staat drie over twaalf. Toen zegt die paard, hoe komt het dan die klok van Rutte niet zie? Oh, zegt Peters, die staat op mijn kantoor. Die gebruiken we als ventilator. Nou, kijk, dat bedoel ik nou. En, en daar moet ik dan drie uur radio mee maken met die man. De, is hij er elke week? Elk twee weken, elk twee elke twee weken? Elke twee weken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik zeg maar, maar even, gauw een stukje muziek dat opzetten. Is waar want, gebeurt er allemaal dit, hè? Dat ja, nee, nee, ja, nee, nee, nee, Dan kun je de klok op gelijk zetten. So uninspired Nou, we zitten nog steeds uh, bij de boys en uh, ja zie je zijn antwoord. Ik voel me helemaal niet als een natural woman. Nou ze zien er wel uit, wel scherend de volgende keer. Yeah. Ja, maar goed we zitten ja. nog steeds uh, gezellig in gesprek met Monique van Middelkoop en. Ja, het, het, het, het stukje digitale schoonheid verzand wordt, zeg maar. Heb je ja. Mooi gezegd, hè? Ja, mooi. Ja, mooi. mooi maar, uh, Monique, als, als mensen nou iets van jou willen op fotorgebieden, mm -hmm. kunnen ze jou dan uh, ergens vinden, benaderen? Nou ja, je kunt me, en de meeste foto's, eigenlijk mijn grootste uh, galerij, kun je vinden op Instagram. En uh, daar kan je ook berichtjes sturen. En mijn pagina ja. heet daar Uniki64. Zou je dat straks even naar mij toe kunnen messagen... en er zorg ervoor dat het ook bij ons op de site komt? We staan onder de foto die, uh, die gemaakt is door Joke Westerberg uit Canada. Dan uh, hebben we dat ook weer voor elkaar natuurlijk. Ja, leuk. leuk Want ik krijg wel reacties op het feit dat... Uh, ja, God, eindelijk een onderwerp waar we iets aan hebben. Nou, bedankt hè, jongens. <laughs> ja, ja. Nou, ik ben blij dat ik daartoe aan bij kan dragen. Ja. Nou ja, dat is je gelukt. Dat lukt je goed. Ja, ja, ja. ja. Uh, Monique, we, we vinden het uh, heel gezellig dat je hier uh, was vanmorgen... en dat je van alles verteld hebt over fotografie. Uh, ben ik nog wat vergeten te vragen wat je toch nog even kwijt wil? Lastig. <laughs> La ja, ik, nee. Ben, nee. nee ik, ja. Hoor je dat nou, Willem? Ik ben, ik ben lastig. Ja, ben ik ben nee. niet de enige die dat zegt. <laughs> ja. ja. Nee, gezellig dat je er was. En wanneer ga je met de camper op pad? Nou, dat weet ik nog niet. Dat... Ik ben nu gewoon even lekker thuis. Je bent, ja, want, want je zoekt, je zoekt de, de, de koude wintermaanden daarvoor uit. Nee, nee, wij gaan, wij gaan niet echt overwinteren, nee. Nee, dat dat toe, nee, nee. nee. Ik, ben, uh, ik, ik, ik vind het leuk om weg te gaan, maar ik vind het ook heerlijk om thuis, om thuis te, te zijn, komen. Zijn, ja. En ja. wat dat betreft ben ik echt wel, echt wel een zandvoorter. Ja, geweldig. geweldig. Ja. Nou, Dankjewel. Uh, nou, een heel fijn weekend ja, uh, toegewezen namens van Dank natuurlijk. Dankjewel. Ja. Willem, ik kijk jou aan. Maar niet, ja, dat kan te je niet, niet te vaak. Dat kan niet, als ik jou ja, zie, dan denk niet. ik altijd aan Roste, Rostelli. En dan weet ik me nooit geen houding te geven. <laughs> dat is heel raar. Is dat. dat kan je niet tegen natuurlijk. Maar nee. eh, een stukje muziek willen we. Wil jij een stukje ja, muziek? Nou, Gooi er maar een kwadje in. Ja. Ja ja jongens, het is allemaal wat. We hebben een heleboel informatie. Zeker. zeker. ik ben, zeker. Ik ben blij dat jij ook dat je ook postzegels verzamelt, want ik snap er wel maar niks in van op een gegeven moment. Ja, maar vooral die postzegels met die met zo'n zo de achterkant. Hè? Dat je, je ja. hem ook vast kan plakken op een brief en zo. Maar er worden trouwens, want we hadden het net over Kerst, er worden weinig brieven meer uh, Jawel, kaart, kaarten meer verzonden. Ja, we, ja, met, wel? Kerst wel, met Kerst wel, met Kerst wel. Ja alleen Kerstkaarten dan. Hè? Maar Kerstkaarten ja, ik zijn er toch elk jaar toch? Worden er worden toch heel veel Kerstkaarten verstuurd hoor. Nee, Ik stuur niet één kaart ik wel. meer. Ja? Ik wel, ja, oh. altijd. Ik heb hem nog nooit één gezien. Oh dan krijg je dit jaar een Kerstkaart van mij. <laughs> Daarom zegt, daarom zegt hij dat ook, hè, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> ik, ik, elke ochtend naar na de brievenbus lopen en er ligt er een kaart van Gerino nee, hoor. Helemaal teleurstellend. Ik geloof het Weet Weet wat je wenst, hè? Want, ik, ik, ik, zeg, ik zeg wel van tevoren, ik, ik stuur zelf nooit een kaart weg. Echt, echt niet. Maar hoe doe jij dan kerstwensen doen? Dan via Facebook. Ik, ik oh, heb, doe je allemaal via Facebook? Ja, ik heb okay. iets van 1200 uh, Facebook-volgers. Dus ik zet er nee, gewoon... Nee, mijn... maar met familie en zo. Oh, oh familie? Nee, we, we vieren het. Ja. Bij, bij, uh, met de hele familie bij... Uh, dan wisselen we elk jaar bij een ander. Dan bij de ene en ander. Dat doe ik ook, ja. Maar, maar dan toch. Dan zijn we bij elkaar. En dan krijgt iedereen van, uh, van, uh, van opa... Uh, een cadeautje. Een, een cadeautje <laughs> in de vorm van... Ik kom uh, met de kerst dit jaar uh, <laughs> bij opa. En dat, is, uh, dat vind ik dan leuker dan een kerstkaart... Ik, uh, nou, ik vind ja. kerstkaarten toch altijd wel leuk. Ja, het ik ben met je eens. Het heeft wel iets. Ja, ja. Ja. Maar moet je zeggen... Dan, maak je ze dan zelf, je die Nee, ik maak ze niet. Maar ik, ik wel, heb het wel gedaan, gedaan niet, vroeger. Dat heb ik wel gedaan vroeger. Ja, ja. Maar uh, ik koop ze. En je hebt tegenwoordig de, de leukste kaarten en ja, zo. En, ja, ja. Uh, maar wat wel is, dat die postzegels... waar je het net over had... die worden elk jaar duurder. Ja, maar je al... hebt kerstzegels, hè? die heb je nu ook. Die nu kerst. wel 1,99 euro geloof ik. Of nou, zo, ik heb he? geen idee, ja, ja. Al, maar ze zijn wel... 1,99 euro negen voor één ja. voor, voor voor voor postzegel. Ja. Voor, om één ja. kaart te versturen. Ja, maar dat wordt wel heel langzaam likken dan. Ja, ja. Voor geld. kun je heel lang mee doen. Hè? Dan, ja. ja, ik, wilde, ja, ik, ik zeg daar eigenlijk helemaal niets voor. Maar ik zeg dan, dan zeg ik wel gewoon... Van, als je dan toch 1,99 euro negen moet betalen voor een, voor een postzegel... lik dan aan beide kanten. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Rows and flows of angel hair And ice cream castles in the air And feather cannons everywhere Looked at clouds that way.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 Now, from up and down, and still somehow, it's cloud illusions I recall, I really poor know cloud. and June's and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes true. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go, and if you can, don't let me know, don't give yourself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 I really don't know life. I really don't know ja, life. Ja. Joni Mitchell, ja. Both nou. Ja. ja, Bekijk jij het leven ook naar twee kanten? Altijd. Ah oh, ja, ja. Tuurlijk. Ja. Maar aan een goede, aan een slechte kant is ook een goede kant. Altijd. Ja. Nou, dat hoop ik maar. weer. Het ligt ja. er net hoe je erin stapt. Ja, zo. He? Okay. Goedemorgen, ik ben ah. weer op de valreep, kom ik kom ook nog even binnen. Ah, ik Ma denk, ja, maar ja, ja, kom komt niet meer, man. Ja, ja mijn mama is gevallen. Hoezo? Ik ben gevallen. Ik viel me op een reep Facade chocola. Ik denk, nou dan kom ik op de valreep nog maar even binnen. Nou, letterlijk en figuurlijk op de valreep. Hè? Ja, ja, hoe is het hier, jongens? Ik heb, ik heb de fotografen gemist. Ik hou ook zoveel mooie foto's. Ja, dat zeg ik. Als ik er ik nou een heel oud nummer is dat geweest, van de Playboy... De Playboy? Ja, waar je in stond. Oh, waar ik in stond. Ja, maar het was wel heel nou, lang geleden. Dat is wel een vergissing, hoor. Wat een vergissing? Daar heb ik nog een, een, een aangifte gedaan voor smaad. Wat? Smaad. Dat je de onge, ongewenst. Op een afbeelding, in, op een kalender van Playboy terecht. Ik dacht dat, dat, dat je er dik voor betaald. Ah, was. Maar, maar maar, was ik eigenlijk wel trots op willen Jawel, hè, toch je wel. wel hij nou, glunde glunnen nou ook, ik zie, het wel, ik zie het wel. Hey, maar ik vind het jammer ja. dat hij eerder was. Dus ik had de fotografen wel even willen ontmoeten. Nou ja, uh, mooi. Heel je interessant maar even... was het. Uh, ja. Ja, ja, heel ik, interessant. Ik fotografeer ja. zelf ook. Oh ja. ja. Met mijn mobieltje. Ik heb het oh, ook gezien. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar je bent meer gespecialiseerd in naaktfotografie. Ja, oh. de, ja dat, ik geef mezelf ook graag bloot. Ja, ja? ja, ja keurig. Ja, ja. ja, zeker hoor. nou uh, uh, Maar wij moeten nog ook weer opstappen. Dus we kunnen de, dus deze weet maar, maar, uh, maar eventjes binnenvallen. Ja, maar, nou ja. gezellig uh, toch gezellig, toch? Vind je daar wat langer? Ja. Nou, ik, ik vind het ook, uh, ik heb een beetje beurzenkont van het vallen net. Ik ben ja. er onderuit gegaan. Ach, en, oh ja. Het is toch een beetje nat ook nog buiten en zo. En er lagen allemaal blaadjes op de grond en ik ben gewoon onderuit gegaan. Waarom? Ja, ik weet het niet. Ach. Ik ging onderuit. Ja. <laughs> Nou, luisteraars, ik hoop dat u, dat u wel een goed weekend hebt... en dat het u niet overkomt, hoor. Nee, Voorzichtig zijn, nee, hè? Ze zullen het er nog ja. wel een keertje over hebben. Dat nou, komt wel goed. We gaan er weer op, we gaan weer opstappen. Dat, ja, dat, is goed, Tot kijk, hoor. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Tot ziens, allemaal. Tot ziens. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying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 Northeast winds Sailing on summer breeze Skipping over the ocean Like a storm A stone. Everybody's talking at me. Wat, wat, wat bestaat? Wat? De NVSH. Hoe kom je daar nou bij, NVSH? Nou ja, ik zag dat ergens voorbij komen, maar. Uh... De, NVS... de NVSH? NVSH. Uh, maar dat is wel heel lang geleden. De Nederlandse Vereniging voor van... Seksuele Hervorming. Iets van de kerk of zo? Nee, nee dat... Dat was, dat, die, volgens mij bestaat die ook nog. Hoor. Ik heb geen idee. Ja. Ja, de Nederland... ja, ja. Ja, ja. ja, die bestaat. Dat was die vereniging die vorige keer die mevrouw vroeg. wat, wat vindt u fijner, seks of kerst? Ja. Dan zei, zei kerst. Ik zeg: waarom kerst? Ja, dat ja. Is vaker. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ik, ik hoor het al. Die weer, arme ja. mevrouw. Die ja. arme mevrouw. Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Doe maar weer. Ja. Ja. Hey, maar uh, wij zitten alweer op tien voor twaalf en na ons uh, komt er natuurlijk ook weer het topprogramma. Weet je wat mijn dus, uh, nou nou. ogen. Dus hij kan klokken. Dat hij is kan niet, echt klokken? Niet, hij kan dus, echt klokken. En hij voelt jou het ook op, ja. ja. Ja, ja, ja. En hij heeft les gehad van Hans Klokken. Ja. Dus, dus uh, hij goochelt ook al allerlei muziek. Hij goochelt met alles. Hij muziek hij gogelt, door elkaar. Ja. Ja. Dan heb je weer een playlist. En dan komt ja. hij van de wc af. Dan heb je dan een playlist. En dan, <laughs> ja, en dan, en dan uh, de mooiste nummers komen voorbij. Hè? Ja, ja. Nou, oh, absoluut, ja, dat, oh. dat vind ik zeker. Ja, ja mooi, ook, wel mooi. ook wel rotmuziek. Maar dat zet hij dat meteen uit dan, weet je wel. Ja, dus ja, ja. Dan, dan, uh, als hij zijn eigen vergist. Ja. Als, als hij zo'n plaatje opstaat. Oh, nee, en dan zet hij hem gauw uit. Ja. Dan zet hij hem gauw heeft, uit. En dan ja. heeft hij meteen weer een ander plaatje. Hoe is ja. dat flikker allemaal? Ja. Ik niet. zou het niet kunnen hoor. Nee, ik zou het ook niet. Echt niet. Maar hij, is ook, hij komt ook wel een beetje nerveus ook. Maar niet, hij is een beetje zenuwachtig ook. Ja? Willem, ja. Ja? Hij, ja. De luisteraars kunnen dat niet zien op de webcam natuurlijk. Nee, maar, maar wij wel. hij barst van de zenuwen ja. natuurlijk. Ja, nee, dat, inderdaad. Nou, nou, nou, nou, nou, wat heb ik last van de zenuw. Maar uh, weet je wat we gaan doen? Nee, wat gaan we doen, Willem? Wat gaan we doen? Weet je wat we doen? We doen geen klap vandaag. Ik blijf in een bed. Verzet geen stap vandaag. Jij mag er even uit, word thee met een beschuit, maar dan weer gauw bij mij en onderuit. Weet je? Weggooien, de ding, zeg ik dan. Ja, ja. ja weggooien, dat ellendige ding. Maar even, ook wordt gebeld. Ja, ja. ja Connie van der Bosch. Mooi. God, God, God, God. Ja, zo'n ja. mooi zanger is ja. mist na iedere dag nog. Ja. Maar goed. Uh, zoals ik al zei, ja, jongens, vijf of twaalf we bijna. Zitten we bijna op. Ik, ja. kan, uh, ik kan wel zeggen, ik kijk er terug op een hele leuke uitzending. Ja, leuk Heel We interessant. Zeker weten. We weten nu alles over de naakfotografie van Harm. Dat hij in zijn blote dat. kont foto's staat te maken. Geweldig. Ja, ja, ja. Ook ja. Leuk hè? Leuk om mee te maken ook. Het is allemaal echt leuk om mee te maken. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, uh, hadden wij hier nog iets uh, wat, tof wat, besluit? Wat ga, jij, wat, ja, nou, wat ga jij doen het weekend, Willem? Daar vraag je iedere keer naar mij. Ja, ja. Ja. Of wat ga je nou doen dit weekend? Want ik ben er gewoon een Moet je ja. werken? Of niet? Nee, nee, nee. Ik hoef, nee. Niet, ik hoef niet te werken. Maar ik heb al deze week behoorlijk veel gewerkt, dus dit weekend doe ik niet zoveel. Oké. Okay. Wat ga jij doen, uh, Gerry? Ik heb uh, zondag een, een familieetentje ja. in Den Haag. Ja. Ja. ja. ja. Deze moet ik even nemen. Deze moet oh, ik even nemen. Oh, oh jee. Hallo? Zo. Was je er weer? Ja. Ik weet het niet. Ik zeg net, doe weg die telefoon. Weet je wat we doen? Doe die telefoon weg? Ja, nee. Ik zie nu Charles ik, uh, iets mummelen. Ik weet niet wat het is. Ja. Hij doet iets. Hij doet iets. Hij, hij gaat nog steeds over. Ik moet even, even contact uh, maken, hoor. Momentje. momentje. Hallo? Hoe oh, ben jij het? Ja, hallo. Ja. Wat zeg je? Ik ben er eentjes geweest. Oh, wat leuk. En wat zeiden de eendjes? Oh, de eendjes zeiden kwak. Ja, dat, dat zeggen eendjes. Eendjes zeggen kwak, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Wat zeg je? Oh, de eendjes zeiden allemaal kwak. Oh, wat leuk. Ja, dat, dat, dat is logisch, hè? Dan kan je interactie, dan zeggen alle eendjes kwak, hè? Ja, dat is leuk. Huh? Wat? wat? Oké, okay, nou, leuk, leuk om jij even aan de telefoon gehad te hebben. Dag. was mijn moeder. <laughs> Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken nou ja, ik zag die man uh, toevallig buiten ja. staan. Ik uh, doet ramen voor even open. Er staat een man te zingen. <lacht> is dat leuk? Ja, dat is toch wel heel bijzonder, hè? heel bijzonder. Ja, ja. Ga nu maar even verder. We zijn met een uitzending bezig, uh, sorry. Ja. Dus uh, ja, maar goed. Maar oké, okay, uh, wat, uh, wat gaan wij verder doen? En wat ga jij doen voor het weekend eigenlijk? Uh, wat ga ik doen? Jij gaat op nou, het strand lopen, toch? Nou, ja, ja, ja, alleen als het, uh, het weer uh, toelaat hoor. Want ik ga niet okay. met mijn camera in de nattigheid lopen, want dan heb ik geen camera meer. Kun Althans, je een camera beschermen eigenlijk? In, ja, je, in, uh... je, je, je, ik heb zo'n plastic hoest, die kan ik dan oh, ja. overheen trekken. Ja. Maar ik, ik, ik meid het maar liever eigenlijk. Uh, uh, en zondag dan is er een. Uh, een uh, uh, ook een, een, een hardlooptoestand En dat gaat door allerlei uh, culturele gebouwen van Haarlem heen. Oh ja, leuk. Ik meen het zo op de kerk. In de kerk op de Grote Markt in Haarlem beginnen. En, de Bavoerkerk, ja, nou ja, ja, ja inderdaad, heet Bavoerkerk. En dan en dan gaan ze allerlei, dan gaan ze echt spreken door, de, ik noem maar wat, door het Tieler Museum heen, oh. gedeelte daarvan nou ja, al al Alle musea. Nou, hofjes, musea, maar ook echt gebouwen door, dus lopen. Oh, dat is ja, ja. ja. En uh, nou, dan ga ik ook een fotocomptage maken okay. voor Haarlem en misschien zet ik het ook wel op Zandvoort. Kunnen de mensen uit Zandvoort meegenieten? Ja, ja. leuk. Maar, maar je moet het wel een beetje exclusief maken, hè? Exclusief? Ja, tuurlijk. jij, jij zou toch ook mee lopen? Ik loop ook mee, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar, ja, maar je, lacht, je lacht mij dat. Ik heb vorig jaar ook meegedaan. Is Toen ben zo? ik begonnen in de hoek van Holland... heb ik doorgelopen tot Den Helder. Zo? Ja, het was ezeltje zo moe en ja. <laughs> ja. ja. Er is dat ezeltje ja, weer. Ja, Daar hebben ja. ja, ja, heb ja. we het net over gehad. Ja. Maar jongens, ik sta de eindtune in. Ja, ja, ja oké. Okay. Ik wil iedereen graag bedanken die hier aan meegewerkt hebben. Het zijn ontzettend veel natuurlijk. En gelukkig reken ik ook de luisteraars bij. Ja, wat de, mensen, wat de mensen niet weten... dat achter de coulissen hebben we ongeveer twintig mannen rondlopen hier. Die, die, ja, die alles regelen. Die De catering. De catering. En, en, en, en de, de gasten ontvangen. En dat soort dingen meer. Ja, nee, luisteraars. De catering die wordt hier schitterend verzorgd door onze lieve Gerry. Die zorgt dat wij heerlijk bakje koffie... Hebben. En ze hebben meestal ook nog een lekker koekie bij dus, uh, hey. Ja. Ja. Ja, mij ja. hoor je ja. niet klaar. Dus Gerry, bedankt daarvoor weer. Ja, en, Graag gedaan. En, ik, nou, Willem, uh, jij ook een heel fijn weekend toegewenst. Ja, natuurlijk. En uh, iedereen een fijne weekend. Het ja, weekend. Ik ben een weekend. beetje emotioneel ervan. Ja, ik krijg <laughs> zo, ik krijg <laughs> zo, ik krijg <laughs> zo een <ik laughs> klontje. He? Ja. Het ja. er over 14 dagen. Tot over 14 dagen. Okay. Hoi, hoi. Doei, doei. Doei. Doei. Doei. Doei.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 got the pack watching them watching back makes the world go round that sound each time you hear a loud collective sigh making by over het ritme van ZFM via de kabel op 104.5